het klokkenluider Edward Snowden uit te leveren. De VS wil hem vervolgen voor het openbaar maken van geheime informatie. De Nederlandse ambassadeur in Jemen heeft de familie van de ontvoerde journalist Judith Spiegel en Boudewijn Berendsen bijgepraat. Hij zei dat Nederland er alles aan doet om het stel vrij te krijgen. De familie maakt zich grote zorgen over hen, helemaal nu het ambassadepersoneel uit Jemen is teruggehaald naar Nederland. Volgens de ambassadeur heeft de ontvoering nog steeds hoge prioriteit en heeft hij de familie gerust kunnen stellen. Spiegel en Berendsen werden begin juni in Jemen ontvoerd door gewapende mannen. Een beruchte Mexicaanse drugsbaas, Quintero, is na 24 jaar in de cel vrijgelaten. Een rechter in Mexico bepaalde dat een verkeerde rechtbank heeft geoordeeld over de moord op een undercover agent waarvoor de drugsbaas is veroordeeld. Daardoor is nu een deel van de 40 jaar celstraf ongeldig verklaard. In 1984 infiltreerde een agent in opdracht van de Amerikaanse drugspolitie bij de organisatie van Quintero. Hij rolde een deel van het kartel op, waarna Quintero een paar maanden later de undercover agent liet martelen en vermoorden. De moord leidde tot spanningen tussen de VS en Mexico, die vervroegde vrijlating nu ook. Het weer in bewolkt en kans op een bui, daar kan ook mist ontstaan. Overdag periode met zon en vooral in de ochtend kan een bui vallen. Het wordt in de middag 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1 VPRO Wordt Met Nora Romanesco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 Daarin een sportieve prestatie die zijn weerga niet kent. Het beklimmen van de Mont Blanc en het bereiken van de top van die Monte Bianco, ofwel Witte Berg. Zo heeft hij overigens niet altijd geheten. In de 18e eeuw groeide tijdens de verlichting in Europa de belangstelling voor de schoonheid en de uitdagingen van het hoge bergte. Steeds meer werd er getwijfeld aan de waarheid van allerlei volksverhalen en bijgeloof... Zoals dat er rond de hoge toppen kwade geesten zouden huizen... die zich niet ongestraft lieten verstoren. De Mont Blanc had daarom lange tijd de naam Mont Maudit, ofwel de vervloekte of verdoemde berg. Vanaf 1775 werden pogingen ondernomen om de top van de inmiddels tot Mont Blanc omgedoopte berg te bereiken. Het was pas op 8 augustus 1786 dat dit voor het eerst lukte. Twee inwoners van Chamonix, Jacques Balmat en Dr. Michel Paccard, wisten die klus te klaren. 200 jaar later, dat is dus 1986, gaat Jaap Vermeer op pad. We horen het verslag van een klimtocht van deze programmamaker Jaap Vermeer... met alpinist Bart Vos op de Mont Blanc... ter illustratie van de zoektocht naar de waarheid... over wie in 1786 als eerste de top van de Mont Blanc heeft bereikt. Eerst wordt het geduld nog danig op de proef gesteld. Dinsdagmiddag, 12 uur. Na een week wachten is het zover. Vandaag zullen we eindelijk de Mont Blanc kunnen bestijgen. Vanuit het dorp Chamonix is de bolle, witte top zichtbaar tegen een stralend blauwe lucht. Hier beneden lijkt het wel of iedereen zich opmaakt om naar boven te gaan. Overal mensen met bergschoenen, rugzak en pikhauweel. Vooral in de lange rij wachtenden voor de teleferiek naar de Eguide Midi aan de voet van de Mont Blanc. Ik stop mijn kaartje in mijn rugzak. Om kwart voor drie zijn wij aan de beurt. Tot die tijd moeten we wachten. Wachten, zoals we de hele week al gewacht hebben. Turend naar de plek waar de Mont Blanc achter de wolken zat. Vol verwondering toen hij eindelijk verscheen. En vol ontzag toen Bart wees op de witte strepen in de lucht rond de top. Strepen die er zo mooi uitzien maar tegelijkertijd het zichtbare gedeelte vormen van sneeuwstormen... waar een mens niet bij overeind kan blijven. We lopen langs de fontein en vullen onze veldflessen. Voor ons het grote standbeeld van de alpinist... die aan het begin stond van het toerisme naar Chamonix. A. H. B. de Saussure. Horace Benedict heette die, hè? Chamonix Reconnaissance. Echt een heer wel, hè? Met zo'n ja. vlechtje. Duik. En vlak naast hem um, Jack Bamba, die hem wijst waar de top van de Mont Blanc is. Alsof hij dat niet wist. Grote hamer. Ligt er ook nog bij. En wat is dat? Ja, uh, Balmain, die is niet één hand, hè? Ja. De vinger van Bamba, die was vroeger gewoon van, van brons. En die is nu van roestvrij bij staal. Hè? waarmee die wijst naar de top van de Mont Blanc. En waarom is dat? Nou, omdat in het verleden vrij veel mensen aan zich gaan hangen. Oh. En zo een foto hebben laten maken. Ja, ja. Het raadsel van de eerste beklimming van de Mont Blanc. Zoveel is duidelijk dat dat plaatsvond in 1786. Eén jaar voordat de Geneefse geleerde de saussure... en na 27 jaar hunkeren ook inslaagt op de top te komen. De saussure had in 1760 vanaf de Prévent aan de overzijde van het dal voor het eerst van zo dichtbij de Mont Blanc aanschouwd. En hij loofde een flinke prijs uit voor degene die de route naar de top zou weten te ontdekken. Voor de arme boeren en kristalzoekers een aantrekkelijk vooruitzicht. Maar er waren problemen. Ten eerste was de tocht naar boven gevaarlijk en vermoeiend... en ten tweede zou de route naar de top en terug zeker niet in één etmaal te doen zijn... En dus zou er op de gletsjer geslapen moeten worden. En dat was pas echt link. By the time it was, everybody thought it was impossible to spend a night, you know, work on the ice. De bejaarde schrijver Frison Roche, die in zijn jonge jaren ook gids geweest is in Chamonix, kan zich nog goed in de gevoelens van de vroegere kristalzoekers inleven. Because tijdens de night the glacier, you know, is the... a ze break, you know, ze make strange sound, you know, and. They were superstitious. Ja, so they, yeah, ze they were, they were, they were superstitious. Bijgeloof, 18e eeuw, nog voor de Franse Revolutie. Een uithoek van Europa, begrensd door een bergketen, waar volgens de schrijver Voltaire zelfs nog geen vogel overheen gevlogen was. Kristalzoekers die hun kennis van routes naar en rond de top van de Mont Blanc... ...niet aan anderen willen vertellen, omdat het hun belangrijke vindplaatsen van kristal zou verraden. Dat ben ik in de geschiedenisboeken nog niet tegengekomen. Maar ja, er zitten wel meer vreemde kanten aan dit alpine detective verhaal. Ten eerste is het toch merkwaardig dat het tot begin deze eeuw heeft moeten duren... ...voordat door onderzoekers uit Duitsland, Zwitserland en Engeland werd aangetoond... Dat aan de kristalzoeker Jacques Balma toch wel wat te veel eer werd gegeven. Uit opgeduikelde aantekeningen van allerlei betrokkenen werd duidelijk dat Balma weliswaar belangrijk was, maar voornamelijk als metgezel van de plaatselijke huisarts Paccard. Voor Hol, hè? 50 bij, 70, grote niet. A la mémoire du Dr. Michel Gabriel Paccard, Chamonix, 1757-1827. Die en compagnie de Jacobman, le 8 août 1786. Route La Conquête du Mont Blanc. Hommage reconnaissant des clubs alpins 1932. Het is eigenlijk maar een kleine plaketten hier aan de ingang van het gemeentehuis. We lopen terug in de richting van de teleferiek. Wat een merkwaardige man, toch die Pacard? Hij staat als eerste op de top, heeft de route er naartoe gevonden... ...kondigt aan er een boek over te schrijven en doet dat vervolgens niet. Dat is toch eigenlijk, zelfs na zijn rehabilitatie 60 jaar geleden... ...altijd een raadsel gebleven. En nu er dan eindelijk in Zwitserland een handgeschreven brief van hem gevonden is... ...wordt er weliswaar veel duidelijk... ...maar lijkt het wel of niemand de ontdekking van dokter Jozef Auftermauer echt serieus neemt. Zelfs een jaar na de publicatie is er in het Museum van Chamonix nog niets over bekend. Ganze dick, de hele documentatie is heel dik, maar van Bakker praktisch vast niets. En was maar goed, except uh, Bakker, you En know. Daarom is een so brief, waar hij dat eh, in late jaren nog eenmaal zo so uitdrukkelijk schrijft, zeer wichtig. de originaal brief, sonst had men gewoon zo so gedrukt. Maar dat is van hem zelf zo so geschreven, heel duidelijk en klar. Hoe er gerade die strittige punten daar iets uh, voorbringt. Uh, je n'ai ne, ne, pas eu connaissance de cette découverte. Tant. Je n'ai lu dans aucun journal. Comment lavez vous appris vous-même? Natuurlijk hebben we die brief, lieve mevrouw Rappache. En het wordt tijd dat u, in uw Musée Alpin voor een kopie van die brief zorgt. Maar het is inmiddels kwart voor drie. De meteorologische dienst meldt nog steeds goed weer op de top. Het enige onzekere is de kans op onweer. Onze reis begint met de kabelbaan. Geen vervoermiddel eigenlijk voor een Mount Everest bedwinger als Bart. Maar voor een onervaren iemand als ik scheelt het in energie en tijd. Om kwart over drie lopen we over vaste grond in de richting van de gletsjer. Een paadje over rotsen en af en toe een waterstroompje. Eigenlijk vertrekken we te laat, heeft Bart gezegd. Voor de route van Pacaar, die wij volgen... is de meest geëigende procedure... smorgens vertrekken... vroeg in de middag arriveren in de hut op de Cromulé... om een uur of zes slapen... om middernacht te laten wekken... om vervolgens met zaklantaarns weer op pad te gaan. Zodat je uiterlijk acht uur smorgens op de top bent... en voor het stijgen van de temperatuur met het toenemende lawinegevaar... en het papperig worden van de sneeuw... op de terugweg bent. Nou ja, vanmorgen hadden we dat interview... met mevrouw Rabasch van het museum. Dan maar wat korter slapen vanavond. We passeren de restanten van allerlei mislukte projecten. Kilometers kabel... verroeste gondels... verlaten gebouwtjes. Na een uur klauteren in de hitte zijn we wel een stuk opgeschoten, maar pas 100 meter gestegen. We zitten op 2400 meter, halverwege de Mont Blanc. Beneden, vlakbij het standbeeld van uh, de Saussure en Balmat is een heerlijk fonteintje waar je je fles kan vullen... als je de bergen intrekt. Die fles die wordt dan langzaam steeds warmer... en het is dus ook niet voor niks dat ik hem nu eventjes in het stroomtje gelegd heb. Om te zorgen dat ik toch even een koele slok kan halen. Maar je hebt het toch gedaan. Ik heb het toch gedaan, ja. Dat kan je ja. Ik zeg, ik houd te, te veel op. Natuurlijk. Maar je zal zien, ik doe mijn uiterste best om zo langzaam mogelijk naar boven te gaan. Dat maakt jou alleen maar moeier. En ik hou het tempo er een beetje bij. Desondanks zal het misschien betekenen dat we niet boven komen. Nou, of een dag later. Of een dag later. Oh, een tempo veel later. Ja. Mag ik een slokje... Fris citroenwater aanbieden. Ja, heel graag. Bart is een klimmer. En klimmen is een serieuze zaak. Voor wie een bepaalde plek, een berg, via een bepaalde route, binnen een bepaalde tijd wil bereiken. Zo is dat tegenwoordig en zo is dat al heel lang. Ben jij wel eens als eerste op een berg geweest? Nee, dat kan eigenlijk niet meer. Zeker niet in Europa, dat hebben we allemaal. Alle topjes zijn wel mensen staan. Misschien ik geloof dat in Alaska nog wat toppen zijn die onbeklommen zijn. In Nepal heb ik er ook nog een paar, maar dat mag je gewoon niet opklimmen. De meest is het toch echt wel goed. Dus wat is ons plan nu, Binnen een Binnen nu of drie proberen in de Kamelieten te komen. Dat is toch een beetje zou heel mooi zijn als je het, dat lukt. Zie jou even bij. Goed we inpakken en doorgaan? Ja, nog een half uurtje, dan verlaten we dus, uh, het hobbelige pad en dan gaan we met taal aan en gaan we tot Ik probeer me in te leven in de wereld van 1786. De Alpen, de Poolstreken en grote gebieden in Centraal-Afrika en Centraal-Azië waren letterlijk witte vlekken op de wereldkaart. Ontdekkingsreizigers uit het Victoriaanse Engeland... konden zich echt overal uitleven. Leslie Stephen bijvoorbeeld. The Alps are the playground of Europa. We moeten nu dus weer een rotslandje beklimmen. Voorlopig alles zonder touw. Waarom duurde het zo'n 25 jaar na de uitdaging van de saussure... Voordat de Mont Blanc overwonnen was. Dat kan je nu nog afvragen. Er waren echt al verschillende expedities ondernomen. En er waren verschillende mensen op gebeten om op die top te staan. In 1775 bijvoorbeeld. Het was de eerste serieuze poging. En in 83 verder zelfs een paar. Waaronder eentje met de Zwitserse publicist Bourrit. En in 85 lukte het Pacar al om op 3700 meter te komen. Ook de saussure zelf had alweer een expeditie in 1985 die mislukte. Een doorbraak is natuurlijk pas gekomen toen Balma in 1986... een keer gedwongen was om op de gletsje te bivakeren. Hier kan je, heel... je heel duidelijk het pad zien wat Balma en het pakar hebben gevolgd. Dus die... Geraad raad hebben ze gevolgd. De ribbel. En dat is nu halverwege een cafeetje. Dat is de rechterkant van de bosson-kletje. Ja, meestal zeg je het van boven naar beneden en is het aan de linkerkant. Ja natuurlijk. Als je met het ijs dan, met de sneeuw naar beneden schuift. Je het paadje loopt helemaal links. Naar zicht zag het omhoog. En dan moeten ze daar, op het hoogste puntje, die verkeerd hebben. De volgende dag, de volgende ochtend, van dat daar vandaan, op de kletjes zijn gestapt. Maar dat is nu niet meer mogelijk. De, de spleet tussen de rots en de kletser is te groot. en Dat uh, neemt te veel energie om daar nog op te komen op die manier. Het is gewoon wat, wat aangenamer en wat makkelijker. Okay. De weg die wij nu in ieder geval volgen. Laten we verder gaan in het spoor van Pakaar en Balma. Pakaar en Bamba, De dorpsdokter en de kristalzoeker. Het is ook wel uiterst toevallig dat juist die twee samen met elkaar naar boven gingen. Docteur était le seul docteur de dokter Pacard was de enige dokter van de vallée. Même... En in plus, de dokter Pacard was fils de notaire. Né le 16 juin 1757. Toen de Saussure voor het eerst in Chamonix kwam, was de notarensoon Michel Pacard drie jaar. En het is aan te nemen dat vader Pacard tijdens de jeugd van Michel, als notabel van het dorp de geëerde professor de saussure in zijn huis ontvangen heeft. De motieven van Michel Pacard liggen ook heel dicht bij die van de saussure. Natuurlijk de eer om als eerste bovenop de Mont Blanc te staan. Maar bovenal om dat te doen voor het uitoefenen van wetenschappelijke experimenten. Ja? Ja. Dat is zwaar. Ja, het is echt waar. Kijk, oh, ja. dat is echt een Dat is echt je zit die toch op je hoofd op je link krijgt berecht geweest. Nou, in ieder geval link verantwoordig. Ja. Het is toch eh uh, een klein steentje is hè? Ja, maar gaat hard. <laughs> Ik zal eerst gaan maar... dan. Kunnen Goed. Cette ascension avait dans l'esprit de Horace Bénédict de Saussure un but essentiellement scientifique. Et pendant de très très longues années, l'aventure alpine a fait l'objet de de prétexte. Nog heel lang na de Saussure en Pâcar, zou het beklimmen van bergen onder het mom van wetenschappelijk experiment gaan, zei Maurice Herzog deze week. Heel anders in ieder geval dan toen hij in 1950 als eerste de Annapurna top in Himalaya bereikte. On n'osait pas avouer qu'on avait envie d'escalader une de montagne pour le plaisir d'escalader de la montagne. Niet dat Herzog nou uitsluitend zoveel plezier beleefde aan het beklimmen van die Annapurna... want hij won er weliswaar internationaal respect mee... wat hem beslist geholpen heeft bij het verkrijgen van de baan van de burgemeester van Chamonix en later als minister van Cultuur in Frankrijk. Maar hij verloor bij die beklimming al zijn vingers door bevriezing. Oké, okay, die zijn een beetje beschermd in deze voorkeursteen. Ja, ja. Okay. In ieder geval voor Pacard gold voor de buitenwereld, het edele motief van het wetenschappelijke experiment. Voor Jacques Balma lag dat heel anders. Hij was de zoon van een keuterboertje en vijf jaar jonger dan Pacard. Op mijn sociale, c'était un paysan du de, de village des pèlerins. Uh, il y avait quelques vaches, quelques moutons, c'est tout. Les paysans de l'époque étaient pauvres dans la vallée et uh, avait un métier annexe. Word. Ik wacht heel, heel eventjes, hoor. Ik loop even door dat het pas het touw uit wil zeggen. Oh, ja. Ja, nou, ga ik om mee. Daar kan je gewoon zitten, hoor, zo Ja. Een half uur pauze. Nou, was, net als de meeste boeren in het dal van Chamonix, wel gedwongen om er iets bij te verdienen. Die paar koeien en schapen die hij had... leverden niet voldoende op om zijn vrouw en zijn pasgeboren eerste kind te onderhouden. En de kristallen die in de bergen te vinden waren... zien er wel vreselijk kitscherig uit... maar voor Balma was kristal gewoon geld. En de prijs die de saussure beschikbaar gesteld had... voor het vinden van de route naar de top van de Mont Blanc... kon hij ook goed gebruiken. Heel acceptabel. En een goed motief om samen met elkaar te gaan klimmen. Wat ook hier meespeelde, wat je ook bij veel meespeelt... is dat er toch zeker een zekere competitie onderling is. En dat, dat is natuurlijk een, een zekere spanning met een hele echte vriendschapsband. En dat was bij, bij Pakar en Bama ook zeker het geval. Het was toch echt de gelegenheidscombinatie die omhoog ging. Pakar had eigenlijk een eigen gids waarmee hij al zijn verkenningen tot dan toe had gedaan. Balmah was ook altijd in andere groepjes omhoog gegaan. De gids van Pakar was er niet. En hij heeft toen Bamma. Opgezocht en gevraagd of hij interesse had om met hem omhoog te gaan. En Jacques Valma accepteerde. Hij was de compagnon en ook de porteur van de instrumenten. Scientific, en encombrant. In het bijzonder de barometer en zijn pie. Dit is een gletsjer. Ja, het was gewoon een gletsjer. En hier moesten we erop wippen. We doen rugzakken af en gordel om naar binnen. De touw aan, dan gaan we er zeker, voor elkaar zeker het aan de touw verder. Het ja. is niet echt moeilijk met vrouwen om als een van de twee in een spleet uitgeleid of weggeleid zodat een we ander om kan houden. Spleeten kunnen vrij diep zijn, een meter of 75, 100, maar alle diepste. En als je daarin terechtkomt dan ben je vrijwel niet te redden, want je, je raakt verklemd. Het is ijs en ijs koud, voordat iemand touwen naar beneden heeft laten zakken, dan kun je al nauwelijks meer bewegen van de kou. Dat is eigenlijk het gevaar hiervan. 75 meter? Dat kan, kan het. sommige sprekers zijn zo diep. Goh. Wat ben ik begonnen? We binden de stijgijzers onder en snoeren ons in de heupgordel. Bart meet 10 meter touw af, knoopt dat aan onze gordels. De uiteinden van het touw gaan in onze rugzakken. Oké, okay, we gaan. Yeah. Ja. Ik voel me een kruk. Zo elegant als Bart over het rotspad van zo'n net liep. Geen beweging te veel. Zo zeker loopt hij nu zijn stijgijzers in de sneeuwkorst te planten. En ik hobbel er tien meter achteraan. Het is inmiddels half zeven. We zijn nu al drie uur bezig met lopen, omkleden, praten en een slokje water drinken. Het gaat eigenlijk veel te langzaam. Maar gelukkig valt er veel te zien intussen. Dus je hoeft te proberen zo strak te houden, ja? Oh ja, dus je jij... Als ik val, dat je dat niet, dat niet eerst drie meter vrij valt voordat ik strak komt te hangen... Want dan kan je hem niet meer houden en omgekeerd hetzelfde. Oh ja, goed. Ik voel me een beetje als Mark Theodor Boeriet... de Geneefse publicist die hier ook verschillende keren geweest is. Wat ook zijn verdiensten als kerkkantor, als schilder en als illustrator... van de boeken van de saussuur geweest mogen zijn... Uit de verhalen van de gidsen die hem begeleiden... is gebleken dat hij van bergbeklimmen niets terechtbracht. Maar dat klimmen was niet zijn eerste zorg. Hij schreef over klimmen. Oh, Burit, uh, is een personage, très, heel complex a Hij heeft heel sympathiek en veel meer. Wat? Niet te hard. Like hij was, ik denk, surtout very... Très maladroit, fysiekement très maladroit. Il lui est toujours arrivé beaucoup de mésaventures en montagne. Maar il aimait passionnément la montagne. En dat is een aspect très sympathiek. Mevrouw Rabasje was wel uiterst voorzichtig in haar beoordeling van Bouriet. Hij hield van bergen, jawel. Maar hij was wel ontzettend eerzuchtig ten koste van anderen. En dat is ook voor een journalist natuurlijk een slechte eigenschap. Burri hat ja öfters so geschrieben, als ob er oben gewesen wäre und äh, nicht ganz deutlich so ein bisschen verschwommen, aber so, es hat so, der unkritische Leser konnte meinen, er sei tatsächlich oben gewesen, aber das ist nie der Fall gewesen. Er war nie, also Burri war nie oben. Und wenn man liest die Texte von Burri, dann merkt man, wie er sich wahnsinnig immer in den Vordergrund schiebt immer mit, und immer mit Saussure, äh, zich verbindt en zeer sterk zijn eigen persoon in de voortgrond schiet. Ik voel me verwant met Boeriet omdat hij bergtochten beschreef. Maar ik hoef helemaal niet per se boven te komen. Het zou wel leuk zijn natuurlijk. En als Bart me zo blijft steunen, zoals hij dat tot nu toe gedaan heeft, lukt het misschien ook nog wel. Al die punten, kijk zoals je pas het. Ja, ja. Maar toen hebben we nog niet zulke zo'n terrein gelopen. Ja, hetzelfde. Nee, nee. Ja. Hetzelfde ijs, hetzelfde. Ja, natuurlijk. Ja. Maar niet langs een spleet van zoveel meter diep. Ja, dat foto's die van heel even kijken. Dus in ieder geval met alle punten van de stijgijzers in het ijs of op het ijs. En Probeer niet te twijfelen, niet te bibberen En je gewicht erop zet. Goed? Ja? Oké hier gaat Het interessante van de schrijverij Van Boeriet is wel dat hij daarmee voor een probleem gezorgd heeft... waar etelijke mensen gedurende de afgelopen twee eeuwen zich over gebogen hebben. Uit jaloezie voor Pacard, die hij al in zijn studententijd in Parijs had leren kennen... gaf hij in zijn beschrijving van de eerste succesvolle tocht naar de top van de Mont Blanc... Palma alle eer, En bijna iedereen geloofde dat. Dit is een sneeuwbrug, heel diep, of Nou, heel diep. Mekker wat tijdje zal die diep zijn spleet. En deeltelijk zit hij nog aan elkaar en daar gaan we nu overheen. Ja. Ik zie een verticale plak sneeuw van een halve meter breed. Schuin tussen de twee oevers van de spleet. Oh ja, ik Hier beneden is het <truh> heel diep. Even ga hier, weer in je andere hand. Je dus is in elke zichtzag te, te wisselen. Vind je het nog wel leuk met zo'n klunst omhoog? Nou, het gaat wel over <truh> Ik ben die meegenomen met een andere voor de eerste keer Tot nu toe valt het me mee. De spleten zijn nog tamelijk zeldzaam en redelijk gemakkelijk te overwinnen. Maar daar verderop zie ik al wat van die rare ijsbergjes en schotsen. Dat moet de Jongshong zijn, waar de bossen de tak en de takken nachtletsje tijdelijk samenkomen. En daar moeten dan die spleten zijn die zoveel moeilijkheden opleveren. Ook haar en Mlambo moesten er langs. En wij dus eigenlijk ook. Oh. Ik hakte in mijn uh, kamasje. Je stapt? Met mijn stijfrecht. Uh. Ik moet dus nog meer als een zeeman lopen. Daar hadden Paka en Balma in ieder geval geen last van... dat ze met hun stijgijzers in hun eigen kleren stapten. Stijgijzers zoals deze hadden ze zeker niet. Hoogstens wat kleine ijzertjes onder het midden van de voet... die waren toen wel bekend. Een voordeel van het lopen op de gletsjer is... dat de temperatuur hier heel aangenaam is. De warme kleren kunnen voorlopig nog in de rugzak blijven... bij alle banden, batterijen en het voedsel. Ik begin trouwens behoorlijk dorst te krijgen... Helaas hebben we maar één veldfles de man. Waar we tot de Grand Mulet hut mee moeten zien te doen. Maar meer water meenemen had een nog zwaardere rugzak betekend. Ja, wat je nu kijkt, is dat de sneeuw onder de stijgijzers gaat plakken. En ja, dat zit jij nu ook, die staat bovenop gezet. Dan moet je gewoon een lel tegen je stijgijzers geven met je pikkel. Ja, dan valt hij eronder uit. Ja. Doe je dat niet, dan krijg je hetzelfde als wanneer je met klompen in de sneeuw loopt. Een enorme pollen gaat, gaat koeken en dan glij je uit. Ja. We volgen het spoor van Pacard en Balma. Net als zij met z'n tweeën. Zowel Boeriet als de Saussure hadden altijd een heel stel dragers en gidsen bij zich. De Saussure werd zelfs in een draagstoel naar boven gehezen. Ik moet nu een soort van bruggetje van ijs over. Ongeveer een meter breed met puntjes en onregelmatigheden. Beneden mijn spleten. Nu moet ik ook nog trachten. Mijn pikkel goed neer te zetten aan mijn linkerkant. Mijn stijgijzers met alle punten. Wat een gat hier beneden zit. Dat zijn dus die diepe spleten. Als je hier invallen, dan loopt het echt taps toe en dan wordt je echt ook door de vaart die je hebt, vastgedrukt. Ja, maar zou een, als jij erin valt of ik val erin, hebben we dan nog een mogelijkheid om elkaar te redden? Ja, als jij erin valt. Ik kan je op tijd houden, dan kan ik je via een slimme manier eruit helpen. Maar dat zal echt opschieten. Maar vlak achter ons zitten ook andere mensen. Wat ik zou doen is de eerste, nou, in ieder geval kijken hoe het met je gaat, dan gauw hun, hun, hun hel halen en dan met ja. alle kracht je eruit trekken in plaats van helemaal vier ingewikkelde touwconstructies je eruit te trekken. Ja, ja, Dus dat moet ik ook doen? Dat zou je ook moeten doen, denk ik. Ik zou denk ik proberen als ik nog zou kunnen, gewoon uh, eruit te klimmen. Ja, ja. Maar ja. Dat uh, makkelijke gezicht dan gedaan. Maar luister eens, wat zijn de signalen ook weer die ik moet geven voor hulp? Uh, je hand omhoog steken. Gewoon allebei omhoog steken? Het ja. teken van yes, dat een y maakt. Oh ja. En de een arm omhoog en de andere naar beneden, dat is nee, dat je geen hulp nodig hebt. Ja, niet dat het iets met de authenticiteit van de, de tocht te maken heeft. rond de en de Balmain en Bakaar, die hadden er niets ja. aan. Er was gewoon niemand. Nee. Nee, in die tijd niets We werden wel waargenomen vanuit het dorp Waarom Kerstdorf? Ja, maar hier ben je buiten het gezicht van het dorp. En daarbij maar de vraag of ze wat houden nu doen. En ook of ze überhaupt hadden begrepen wat er aan de hand was. Je ziet niet meer dan een stipje. Je kan een beetje onderscheiden met zo'n stipje met de hand omhoog staat tot naar beneden. Goed, verder. Ja. We lopen een eentje langs de spleet. Het is meer een soort van ravijn. Afgebrokkelde randen. Aan de overkant, een paar meter van ons vandaan. Bart zoekt de plek waar het het smalst is. Op de een of andere manier zullen we toch aan de overkant moeten komen. Dit is een beetje het gebied waar Pakar en Bamba soggens vroeg de weg zijn kwijtgeraakt. Hè? Nadat ze het verkeerd hadden, op weg naar de top, omhoog. En die hebben een paar uur verspeeld met het zoeken van hun weg tussen die spleten Ja, ja. Vind je hem mooi? Ja. Een blauw meertje in het midden van het ijs. Oh ja. Ja, dat is natuurlijk gisteren overdag gesmolten. En vannacht weer een beetje bevroren. Ja, en dan nu weer opgedooid. Dat is mooi. Je ziet ook soms van die blauwe spleten tussen het ijs. Terwijl de rest allemaal een beetje vuil, wit of grijs is. Het pastelblauwe meertje is inderdaad prachtig. Maar daar gaat het nu niet om. Hier zullen we echt over de spleet moeten. Ik weet dat Bart geen druk op me uitoefent. En ik vertrouw hem ook heus wel als hij zegt dat ik er wel overheen kan. Maar hij had ook van tevoren gezegd dat het een wandeltocht zou zijn. En dit is me toch eigenlijk wel wat te veel. Ik kan me voorstellen dat Borit het hier opgaf. En toen waren er nog niet eens de helikopters van de bergpolitie... die hier de hele week door in touw zijn. Een week geleden hebben ze nog een paar Nederlanders in de zak kunnen afvoeren. Na twintig minuten wijfelen besluit ik het toch maar te proberen. Misschien onderschat ik mezelf. En terug zou ook een hele onderneming zijn. We zoeken weer iemand. Ja, kijk hier, dit zijn de restanten van de sneeuwbrug. Die is ingestort. Dus het was gisteren nog een sneeuwbrug? Ja, gisteren. Dit ziet er heel vers gebroken uit. Aan welke kant moet ik een touw hebben? Uh, die kant. Op. Ja. Terwijl ik hier sta, kan dit dus ook inzakken, vergeet ik? Nou, dat ziet er wel stevig uit. Maar dan heb ik je altijd nog. Ik heb je via het touw... Ja, ja. Ik Met moet de touw niet vasthouden. Ik zorg voor het touw. Je ja. hebt alleen maar te springen. Ik durf niet in het gat te kijken, maar ik moet wel. Ik moet zeker weten dat ik mijn stijgijzers goed neerzet. Nee, ik heb nog even stappen voor. <laughs> Sprongpakkij dit ook? Wat? Sprongpakkij dit ook? Ja, ik denk nog wel leger. <laughs> Kijk, Die moesten helemaal zelf een weg zoeken. Dus zullen... Dit hebben andere mensen al voor ons gedaan. Dus die zullen. Ik wil er best wel op vertrouwen dat de kleinste passages volgen. Ik verplaats mijn voeten niet meer dan telkens zo'n 10 centimeter op de bolle afgebokkelde rand. Nou verder durf ik niet te gaan staan hoor. Kan ik? Ja is prima hoor. Het zou er niet doorlopen. Ja, je pikkel even in de sneeuwrammen. Daar het touw omheen. Ja, okay. ja, ik heb het gehaald. Terwijl Boeriet het hier ergens opgaf. Ik hoop wel dat er niet nog bredere spleten komen. Oké. Ik denk dat dit de eerste sprong was. We hebben het moeilijkste deel inderdaad gehad. Maar we zijn er nog niet. En het begint al een beetje donker te worden. Het is al een uur geleden dat we voor het laatst andere klimmers zagen. Ook op weg naar de hut. Met alle respect voor jou en je hobby. Niet in de laatste plaats respect voor Bama en Pakaar. Ik, ik vind het toch een plek waar mensen niet thuis hoort, hoor. Weer spleet. Er is toch ook allemaal niks hier. Ik moet mijn pikkel vasthakken om omhoog te trekken. Deze klimtocht was toch alleen maar bedoeld om het verhaal van Pakkar en Balma te illustreren? En van die schurk Buriet. Dan moeten we vannacht ook nog naar de top. Ik kan die rokpikkel niet eens loskrijgen. Oh ja, dan trek je hem even vast. We moet hem gewoon los terughalen. Hoe zwaarder de tocht, hoe meer respect voor Pakarambama. Maar ik kan er nog maar nauwelijks aan denken. Als we de jonction gepasseerd zijn, is het voornamelijk over sneeuwvelden en hellingen klimmen in de richting van de hut. Het licht brandt er al en het lijkt heel dichtbij. Even stoppen. Hè? Mijn hart bonst meer mijn keel. Ik kan gewoon niet harder. Ik Heb je geen last van een droge mond? Ja, een beetje, maar het hoort erbij. Even rust hier. Ja, als het kan. Dit is geen plek om op te geven. Dit is niet het moment om terug te gaan. We moeten verder. De eerstvolgende gelegenheid waar we echt kunnen rusten... is de hut op de Kromulé. Maar ik kan nauwelijks meer vooruit met dit ongetrainde lijf. De rest van de tocht naar boven... bestaat uit steeds kortere stukken klimmen... en steeds langere rustpauzes. We hebben de zaklantaans aan. Vanuit de hut wordt af en toe gesend... Als we met ons licht zouden gaan terugzwaaien... komt er op de een of andere manier hulp. Maar we lopen door. De bandrecorder staat echt stil. Tegen elf uur bereiken we de hut. Zo voorzichtig mogelijk gaan we naar binnen... om de andere slapenden niet wakker te maken. Ik strek me uit op een paar krukjes in de eetzaal. Zo moe ben ik nog nooit geweest... Ben ik te veel met mezelf bezig? Ben ik een soort boeriet die op de voorgrond wil treden? Onmogelijk. Op de voorgrond, de achtergrond en de ondergrond is Bart. Hij daalt tot twee keer toe de rots af naar de gletsjer... schept schone sneeuw in een pan... kookt het tot water... laaft me met thee... en als om middernacht een stuk of acht klimmers gewekt worden... en na een maaltijd richting Top Mont Blanc vertrekken sluit hij zich bij hen aan. Ik ga naar bed. Als ik de volgende ochtend om kwart voor tien door Bart gewekt word... is hij naar de top geweest. Is hij halverwege de terugtocht de eerste andere klimmers tegengekomen... die tegelijk met hem uit de hut vertrokken. Hier bewijst zich weer de meester. Er zijn geen andere woorden voor. Als Bart in bed ligt pak ik mijn rugzak uit. Brood. Bewijst de Duitser... die terwijl ik lag te slapen... na drie dagen klimmen en op de grond liggen... toch de top haalde dat ik dat ook had gekund? Een trui. Of bewijst juist het feit... dat die Duitser samen met de Nederlandse... uit een klimklasje dat van de andere... makkelijke kant kwam? Het feit dat die twee met een helikopter... afgevoerd moesten worden? Bewijst dat feit juist... dat ik er goed aan deed gewoon te gaan slapen? Hier heb ik hem meer. De brief van Michel Gabriel Pacquart. 12 februari 1823. Meneer, ik kan u niet genoeg bedanken voor de aandacht... die u heeft voor mijn zoon Ambroise. Een blik van de beroemdste geschiedschrijver van onze Alpen deze dagen... is een blik van uw zeer vleiende welwillendheid voor hem en voor mij. Vooral waar u hem de indrukwekkende blijken van belangstelling schenkt... voor zijn voortgang in licht en voorspoed. Zoals u die voorzeker heeft getoond door de brief... waarmee u hem heeft vereerd met alle hartelijkheid... die een goed hart kenmerkt. Wonderlijk zoals de geschiedenis kan lopen. Bakar heeft zijn hele leven zonder succes gevochten... voor de eer die hem toekwam. Zijn voornaamste opposant was de jaloerse boeriet die Balmat in zijn geschriften de hoofdrol toebedeelde. Daarbij onvoldoende afgeremd door de saussure, die, blijkens later gevonden dagboeknotities, eigenlijk een veel hogere dunk had van Pakaar. Maar voor pacard waren de saussure en boeriet één pot nat. En dan verschijnt, opeens, aan het eind van pacards leven, dokter Johan Gottfried Ebel uit Zürich in Chamonix. Ebel is net als pacard huisarts maar daarnaast een gewaardeerd publicist... over het leven en de natuur in de bergen van Zwitserland en omgeving. Ebel treft Paccar niet thuis... maar vertelt zoon Amboise dat hij over de Mont Blanc wil publiceren. En Michel Pacquard beseft dat hier zijn laatste kans ligt. Sta mij toe, meneer, dat ik u mijn spijt betuig... dat ik u niet heb kunnen ontmoeten tijdens uw reis door dit land... en om dit enigerlei wijze te vergoeden zal ik u onderhouden over onze Alpen. Aangezien zich de gunstige gelegenheid voordoet... van het vertrek van de heer Simon, eigenaar van het Hotel de L'Union... die in uw land gaat beginnen. En die, om ons portokosten te besparen... dit samen met zijn eigen vracht naar Martigny zal versturen. Reconstructies van geschiedenis moeten het toch wel vaak van toevalligheden hebben. Als Bacard en Ebel elkaar nou eens ontmoet hadden... ...dan was er waarschijnlijk nooit een briefwisseling tussen hun beiden ontstaan. En als de verzamelde correspondentie van Ebel niet zorgvuldig was bewaard... ...dan zou ze nooit terechtgekomen zijn in het Zwitserse Staatsarchief in Zürich. En daar ook nooit ontdekt zijn door dokter Jozef Auf Ja. En deze brief is in de eerst voor circa 15 jaren, eh, ...worden die eigenlijk toegankelijk. En... Eh... Met andere brieven samengebonden, heb ik dan dat daar da gezien, terwijl mir der man bekend was. heb ik gemerkt dat dat iets Wichtiges is. Het lijkt een beetje slordig eigenlijk, als je zo'n belangrijke brief hebt, dat je daar zo in zit te rommelen. Maar nou, dat kan dus blijkbaar. Ja, in het museum in Chamonix hebben ze helemaal niks van elkaar, en Hier ligt het zomaar. Ja. Wie kan man sicher zijn dat deze brieven originaal zijn? Ja, originaalbrieven. Diese Briefe die waren jetzt alle in der, im Archiv der Naturforschenden Gesellschaft. Er lebte ja bei einer äh, bekannten Familie Escher, sehr angesehene, reiche Familie. Da war er Gast bis zu seinem Tod 1830. Und dann wurde das alles sorgfältig aufbewahrt. Das ist alles schön beisammen. Da ist gar kein Zweifel. Ist ganz sicher authentisch. Steh du, mein me vandaag te beperken tot het herstellen van de feiten omtrent mijn eerste beklimming van de Mont Blanc. Alswel van die omtrent datgene wat aan deze onderneming vooraf moest gaan. Feiten die men getracht heeft in mijn nadeel te wijzigen. Dat is mooi van pakkassen. Als je dat hier hebt ondergeschreven. Dat ja, is goed. Je houdt fijn, je houdt. Het Zwift is toch. Ja, dan me dat ik diezelfde schrift. C'est bien écriture, c'est certain. Oui, oui, oui, parce on a vu un texte médical de lui. C'est bien son écriture, oui. Het handschrift van de gevonden brief blijkt dus overeen te komen met de enige geschriften van huisarts Paccard die de tante destijds hebben weten te weerstaan. Recepten. Ook mevrouw Rabas stelde gistermorgen duidelijk vast dat de brief geschreven moet zijn door Michel Paccard. Om mijzelf wat begrijpelijker te maken, stuur ik u er een kaart bij van het septentrionaal deel van de Mont Blanc. Dat is dus het noordelijke gedeelte. Waarvan ik de toegankelijkheid voor mijn onderneming ontdekt heb vanaf de aan de Brevan grenzende Berg, Plan Prat. Ik had op deze kaart een reeks punten getekend om die passages aan te geven die een eenvoudige beklimming leken te bieden. En ik had de middelste speciaal aangeduid. Deze is tot boven het Grand Plateau rood gekleurd. De geel gekleurde aan beide zijden daarvan moesten dienen... om mijn aandacht waakzaam te houden wanneer ik ter plekke zou zijn... om al daar mijn keuze te bepalen. En om geen enkele mogelijkheid te missen om resultaat te boeken. Ik had bij de verschillende pogingen die ik in 1783 en 1784 van alle kanten ondernomen had... de smaak te pakken gekregen van dit soort tochten... waarvan men alle hoop op succes verloren had. Het eerste misverstand over de tocht was over wie het initiatief nam. Tot op de huidige dag zijn er mensen die geloven... dat Balma de route naar de top kende. En Pacquart meevroeg om een geëerd metgezel te hebben... die geloofd zou worden als ze de top haalden. Belma. He slept many times in Grand Millet. He climbed up and to Grand Plateau, down again, up again, many and many times, you know. And uh, once, uh, alone, Balma uh, started reach Grand Plateau alone. He went up to. Well, his way, you know, the, uh, we call the, the old passage, you know, Les Rochers Rouges, just in the north face of Mont Blanc. And he says this would be the way, but it was very late, you know, and he came back. But he said, I am a poor crystaller, you know. The guys who made the ascent are paid by Mr. de Saussure and. Uh, Everybody will say yes, they know what it is. But Balma, perhaps is, it's a joke, you know. Uh -huh. So he asked Dr. Bacard, I know the way, will you come with me? Twee maanden voor de succesvolle beklimming had Balma de route ontdekt. Nadat hij zich tijdens een tocht een tijdje had aangesloten... bij een overigens mislukte expeditie. Nadien had hij alleen op de gletje geslapen. Wat voor die tijd nooit iemand gedurfd had... Zo kwam het te staan in het boek van Bourrit dat kort na de eerste beklimming uitkwam. Nooit had men vermoed dat de Mont Blanc toegankelijk zou zijn... via de plak sneeuw en ijs die op de Roche Rouge hangt. Nog mijn Balma, nog degenen die een poging samen met hem deden... hadden de passage kunnen zien. Nog s'avonds, nog de volgende dag, daar het weer nevelig was toen ze tijdens de avond afdaalden. En ze hebben er ook in het geheel niet over gesproken. En voor een persoon... Balma dus? ...die de nacht heeft doorgebracht aan de rand van de spleet... die met K is aangemerkt... had het de volgende dag ook niet meer kunnen zien... omdat dat vanaf die plek niet zichtbaar is. Zelfs niet voor degenen die hogerop zaten. En die zich onder het Grand plateau bevonden. Hij hey. Dat is dus Balma... Er zat zo weinig kennis van deze passage, dat hij er geen enkel idee over had. En dat hij betwijfelde of men er zou kunnen klimmen, toen ik voor hem mijn kaart van dit gebied ontvouwde. En hij stelde me voor via het Grand Plateau naar de dom te gaan. Waarop ik hem gezegd heb, laat deze verleiding aan ons voorbij gaan. Dat dacht ik ook. Bart is inmiddels wakker. En we zitten buiten de hut op de rots. Van hieruit, op zo'n 3200 meter, kunnen we de top van de Mont Blanc en het lagere Grand Plateau goed zien. Ook ongeveer op dat Grand Plateau uh, heeft Palma gezegd dat hij eigenlijk liever terug wilde naar beneden. De instrumenten waren hem te zwaar. En bovendien drukte hem de onzekerheid van de gezondheid van zijn kind uh, waarvan... Hij en zijn omgeving dachten dat hij in levensgevaar was. Maar toen heeft elkaar een deel van de instrumenten overgenomen. Ja, ja en, en hij heeft dat het kind gezegd dat het wat meeviel. Ja. Iets wat hem later natuurlijk ook hevig kwalijk genomen is. Toen inderdaad bleek dat het kind dood was. Ja, maar goed, de dan kan je ook zeggen van heel veel kinderen hier, Of in ieder geval de kindersterfte was in die tijd heel groot. Dus een, ik weet niet of het hem echt aangerekend is. Daar wil je waarschijnlijk toch als vader bij zijn als, als er iets ernstigs gebeurt. Ja, maar goed, dat hij je het natuurlijk ook wist zeggen. Dan had boba niet moeten vertrekken. Toen hij wegging, wist hij dat, dat, dat zijn kind te ziek was. Ik heb ook niet vergeten van hoe groot is die invloed geweest in die tijd van een arts op, het, uh, op ziekte en uh, ja, dood wat dan ook. Ja. Van dat, dat we misschien gewoon doodgaan als een soort uh, iets werd beschouwd wat, wat gewoon moest gebeuren en gebeurde en waar je ook als arts heel weinig aan kon doen. In ieder geval is uh, zeker dat Balma zich dat geld niet wilde uh, laten ontlopen... wat hij zou krijgen als hij tot de eerste behoorde die boven ja. Uh, was. Ja, en die ja. aan de andere kant, die drijf hier had Bakar helemaal niet. Die nee. heeft ook later helemaal niet gedeeld in, het, in de beloning... die door de Suur was uitgeloofd. Nee. Dat was natuurlijk ook een aantrekkelijk perspectief voor Balma. Uh, stel dat hij er helemaal geen technisch voordeel aan zou hebben dat hij met elkaar omhoog zou gaan. In ieder geval was duidelijk dat je, als je met z'n tweeën gaat, gaat het makkelijker dan in je eentje. En elkaar had sowieso gezegd dat hij het geld niet hoefde te hebben, die had alleen van de eer gedroomd. Ja, ik, ik weet niet of hij dat ooit gezegd heeft, mij is er in ieder geval nooit over gesproken. In ieder geval, het, uh, wat dan bekend is van elkaar, was dat nooit een drijf hier voor hem om uh, die top te bereiken. Toen zijn ze toch naar boven gegaan. De wind speelde parten, omdat zijn hoed afgewaaid werd. Toen een van de twee mogelijkheden om je tegen de zon te beschermen. Nu doe je dat gewoon met stevige zonnebrandolie en een, een bijna ondoorlaatbare zonnebril. Maar ze hadden toen een hoed om te voorkomen dat de zon te veel op het gezicht zou schijnen. En rond de ogen werd houtskool gesmeerd. Hè? Ik weet niet of zij dat al hadden, maar dat, dat, dat gebeurde wel. Maar ze ja, een hoed moet ongeveer nou, 400 meter hoger dan hier afgewaaid zijn. Ze zijn verder gegaan dus zonder hoed en hij is toen een beetje sneeuwblind geraakt. geworden. Maar dat is hij pas later geworden? Pas later, ja. Dat is ja beter. Dat je kan dat, dat merk je pas, meestal pas uren later of, of pas de volgende dag. Een hele pijnlijke toestand, maar wat meestal uit zichzelf weer overgaat. Balma heeft later beweerd dat hij als eerste naar de top was gegaan... omdat Pakaar volkomen verzwakt en vermoeid was. Vervolgens terug is gegaan. Pakaar ongeveer op zijn rug heeft genomen. Of in ieder geval naar boven heeft gezeild. Uh, zodat ze toch eventjes waren. En in de verklaring die later Balma heeft uh, moeten ondertekenen, notariële akte, in het bijzijn van twee getuigen, staat dat het laatste stukje Balma nog stevig door moest stappen om tegelijk met elkaar op de tok, ja, top aan te komen. Ja, en zelfs uh, gelijk daar kwamen ze boven. Bacar liep, uh, meen ik, rechtdoor. En het laatste stukje is Balma gaat zichtzag omhoog. Ja. Het zou zelfs dan op feit dat het tegenstelde van het laat later bevielen dat het Pacard sterker was op dat moment dan Bamba. Ja. De verklaring was al bekend. Begin deze eeuw hebben onder andere de onderzoekers Duby en Montagnier deze verklaring gevonden. die Pacard uit verweer tegen de Geneefse secte, de Saussure en vooral Borit dus, in de Journal de Lausanne had laten zetten. En de verklaring bleek te kloppen met de aantekeningen van een zekere baron von Gerstorff die toevallig in Chamonix was toen de beklimming plaatsvond. Met de verrekijker volgde hij de twee... en noteerde nauwgezet met schetsen en al het verloop van de tocht. Na de terugkomst van Balmat en Paccar moest de eerste zich inderdaad met de begrafenis van zijn dochtertje gaan bezighouden. En Paccar moest zijn bed in om van zijn sneeuwblindheid te genezen. En toen kwamen de roddels al los. Von Gerstorf verdween naar Italië met medeneming van zijn schetsen. Hij heeft zich nooit als getuige opgeworpen. Bakkaar wist van zijn bestaan niet af. De notariszoon greep naar het meest geëigende middel... om zijn heldendaad vast te leggen. En dit meneer is geloof ik voldoende... om al datgene te weerleggen... wat men aan dit heerschap heeft willen toeschrijven. Onderwijl mij afschilderend als misdadiger... daar ik het gewaagd had als eerste de Mont Blanc te beklimmen... zonder de deelname van hen die deze roem voor zichzelf voorbehielden. Toch blijven er vragen. Pacard had aangekondigd een boekje te zullen laten verschijnen. Daar had hij die verklaring in kunnen gebruiken. Ja, de verklaring daarvan is toch een beetje dat het... of was, het zwijfde alleen maar gissen, maar dat Pacard in een soort padstelling stond. Wat hij ook deed, zoals die notariële actie die hij later heeft laten opstellen door hem ondertekend, door Bama ondertekend en door nog twee getuigen. Dat werd hem uh, ja, niet, werd niet naar gekeken als iets wat, wat bewees wat, wat, of verklaarde wat gebeurde. Maar veel meer iets van, dan heb je weer die man op elkaar die zo nodig uh, zijn gelijk moet hebben. Michel Gabriel Pacquart. Hij stierf op 21 maart 1827 zonder ooit de smaak van internationale Roem geproefd te hebben. Roem was er wel voor Horace Benedict de Saussure. Onder andere voor zijn wetenschappelijke experimenten op de top van de Mont Blanc. En Roem was er ook voor Jacques Balma, die na de dood van Paccard zijn eigen heldenrol... tot aanzienlijke proporties oplies. Onder andere tegenover de veelgelezen Alexandre Dumas. Maar de honger naar Roem en Fortuin... werden Balma uiteindelijk noodlottig. Hij stierf een mysterieuze dood... ergens tussen 20 en 27 september 1834... Vermoedelijk na een val in een diepe schacht tijdens het onderzoeken van een mogelijke goudader. On ne peut pas certifier de la date exact. Parce jamais retrouvé le corps de Jacques Balma. Zijn compagnon bij die speurtocht weigerde hardnekkig om de plek van de goudader prijs te geven. Het lichaam van Balma is nooit teruggevonden. En nu staat daar beneden een bronzen balma met een vinger van roestvrij staal. zijn eigen roem te overleven. Het is inmiddels woensdagmiddag één uur. We verlaten de hut en dalen weer af volgens de kaart van Michel Pacard. Heel even probeer ik zonder zonnebril naar de gletsjers en de jonction met de wachtende spleten beneden me te kijken. Heel even zie ik het felle, ultravioletrijke licht schitteren op de sneeuw. Heel even maar, want ik voel er niets voor om ondersteund door Bart beneden aan te komen. Je weet maar nooit wat er later over me gezegd zal worden. U hoorde een bijdrage van de Karel. De tweevoudig bekroonde documentaire Mont Blanc, gemaakt door Jaap Vermeer. Hij was in 1986, precies 200 jaar na Paccar en Balma, onderweg naar de top met Bart Vos. Het was op 8 augustus 1786 dat die top van de Mont Blanc voor het eerst bereikt werd. En volgens de programmamakers was Michel Pacard daar als eerste en niet Jacques Balma. Ja, zo hoor je nog eens wat hier bij de VPRO op Radio 1 bij Woord. Voor vragen en opmerkingen over het programma Woord kunt u mailen naar woord.vpro.nl. Twitteren kan met hashtag Woordradio en terugluisteren. Dat kan via onze uh, openbare Facebookpagina. Dat is facebook.com slash woord.nl. En ik moet u er even op attenderen. Op die Facebookpagina staat nog de prijsvraag van vorige week. En daarmee maakt u kans op twee t-shirts. Althans, eentje per persoon dan, per winnaar. Van de Tour for Life uh, fietstocht. Waarvan de opbrengst naar artsen zonder grenzen gaat. Dus ga even naar die uh, Facebookpagina. facebook.com slash woord.nl Je kunt je ook abonneren op de podcast. En dat is vpro.nl slash woord podcast. Het is tijd voor een kort journaal. En daarna gaan we verder met woord hier op Radio 1. In het volgende uur een portret van de in augustus 1915 geboren. En in juli 1998 overleden schrijver en trotskist Sal Santen. Tot zo. Dit is de VPRO op Radio 1. Na het nieuws nog drie uur woord.